Goedemorgen. Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne krijgt misschien toch weer wat militaire hulp van Amerika. President Trump denkt erover na om weer inlichtingen te gaan delen, zoals satellietbeelden. Dat werd vorige week gepauzeerd om Oekraïne te dwingen om naar de onderhandelingstafel te komen. In Saoedi-Arabië wordt deze week gepraat over een mogelijk staakt-het-vuren, want de oorlog moet stoppen, vindt Trump. What you have to do is you have to make a deal war. En hij vertelde ook dat hij op het punt stond om de inlichtingenpauze weer op te heffen. Dat is goed nieuws voor Oekraïne, want het leger van het land heeft het moeilijk. Het afgelopen weekend zijn meerdere Russische aanvallen gemeld. Het dodental na zware overstromingen in Argentinië is opgelopen naar 16. Ook worden er nog steeds mensen vermist. Vrijdag ging het mis in een stad aan de kust. Het regende daar acht uur lang non-stop. In Argentinië zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Een dik de helft van de energie die we in Nederland gebruiken... wordt inmiddels opgewekt door windmolens, zonnepanelen en andere hernieuwbare bronnen. Vorig jaar werd er 10% meer duurzame energie gemaakt. Dat zegt het CBS. Er kwam vooral veel windenergie bij. Nederland wil in 2050 helemaal draaien op duurzame energie. En ook Israël heeft zijn inzending voor het Songfestival onthuld. Vorig jaar was daar nog veel om te doen. Het lied moest worden aangepast omdat er onder meer werd gezongen over de aanval van Hamas op Israël. Dat was een politieke boodschap en dat mag niet van de organisatie. Ook dit keer lijken er verwijzingen in te zitten. De inzending heet New Day Will Rise en gaat over het overwinnen van pijnlijke ervaringen. New day. De zangeres was er zelf bij toen op 7 oktober 2023 een festival in het zuiden van Israël werd aangevallen door Hamas. Zij overleefde dat dus, maar honderden bezoekers werden gedood. Dan krijg je het weer nog. In het zuiden zijn er vandaag wat meer wolken, maar verder is het opnieuw flink zonnig. Het wordt 11 tot maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Goedemorgen Zandvoort, ja, goedemorgen, goedemorgen Hans. God, ja, inderdaad, ja, het is weer zaterdagochtend. Het hè? is weer zaterdagmorgen en, en het is uh, twee over tien. Dus uh, ja, ja uh, tijd voor Goedemorgen Zandvoort. Alle tijd, met, alle tijd, Met een uh, heleboel mooie uh, uh, uh, onderwerpen, onderwerpen ja. die we hebben. En uh, nou, ik wil het nog wel even over gisteravond hebben. Ja, dat Want het staat, doen. het staat natuurlijk uh, vol op internet ja. dat uh, ik samen met uh, Mike Koopman meegedaan heb... Ja, en een prijs gewoon, hè. In de quiz ja, ja, ja. Maar we het was in ieder geval uh, de prijs voor uh, de minste punten. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, in de eerste ronde van 10 vragen had je nul goed. Ja, goed, hè. En toen was er al iemand met tien goed. Toen dacht ik meteen eigenlijk al van nou, ik denk niet dat jullie nog een kans maken. Dat, dat had ik die had, die heel, heel snel ook, door, hoor. Ja, ja, ja. Maar het was heel gezellig. 50 vragen waren er in 5 rondes. En uh, ja, ieder, er waren veertien teams van twee, hè. dat was uh, ja. heel leuk dat er zoveel mensen meededen. Ja, en, en mensen die uh, wel heel veel van, uh, van uh, weten Ja, uh, Erik e Weijers was er. En, Erik en, uh, Weijers was er onder andere van het circuit Zandvoort. Ja. En, uh, leuk hoor. Uh, Olof van Jolen en, en, en zijn maat, die waren vorig jaar de winnaars, zeg maar. Mm -hmm. Oh ja, en, uh, was dat zo? Ja, die waren vorig jaar winnaar. en nu tweede. En, ja, ze uh, hebben het heel stiekem gehouden hoor, ja, want ik en zat en tegenover ze. Ja. Ik denk nou, als ik nou goed luister, dan kan ik misschien een beetje nee, nee, een graantje nee, meepikken. Nee, nee, nee. Zo weet ik dat niet, hè? Zo, zo werkt dat niet. niet. Ja, maar je een, heb je niet afgekeken? Ik heb niet afgekeken. Oh, nou, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, ik kende één vraag, maar die had jij mee gefluisterd. Oh ja, ja, ja, dat wist je wel. Ja, ja. Uh, nou, dat mag jij dus, uh, niet helemaal zeggen. Uh, nee, nee, nee, nee. Wat hebben we vandaag? We, hebben, uh, we gaan straks praten met uh, de nieuwe directeur van Pluspunt. Ja, Nieke Morot. Die dus ja. is al aangeschoven, maar we gaan zo even een muziekje draaien. Klopt. En dan gaan we Daarna gaan we praten over de praktijkondersteuning van een... Burnout. Dat, dat is uh, ook via pluspunt volgende. Dat mij, is ook ja, via pluspunt, ja. maar via de, de, een aantal huisartsen. Ja, met afkeer gaan we erop. Ja, met afkeer middelkoop gaan we telefonisch mee. En daarna nog een onderwerp over pluspunt. Ja, van Carina. Dat is van de het is een pluspunt beneden. ochtend. Ja, het is, uh, <laughs> dat is ja, een pluspunt Maar uh, in de tweede uur hebben we Sandra Lissenberg hier. Uh, buurtvereniging Oud-Nord. Die hebben een uh, sleutelhanger. Uh, ja, zoentje, dat is de, zoentje. Dat is de buurtvereniging. Ja. Is heel actief. Dus heel actief. en Heel leuk ja, en daarna eh, komt uh, mijn zuster, Ingrid Loogman, over de Zandvoort Art Pop-Up expositie ja, in het raadhuis. Ja, kunstenaar is, beeldende kunstenaar. Ja, beeldende kunstenaar. Kuntenaar en uh, ja. nou, zij gaat uitleggen wat het allemaal uh, behelst. Ja, en daarna hebben we nog live in de uitzending uh, Las Carré, onze wethouder. Ja, en die, tussendoor uh, hebben we Carina met een interview uh, van een 16-jarig talentvol zangeres. Oh, die staat er bij mij helemaal niet op. Of? Nee, dat heb ik voor jou even okay, uh, heb je speciaal voor mij gedaan. Speciaal nee, voor ja. jou gedaan. <laughs> <laughs> maar uh, met de gaan we even praten uh, over een uurtje. Het is om 11 uur is de opening van uh, de Beweeg, het beweegpark bij, uh, bij, het, uh, uh, bij de sporthal. Kellenestic Cal Park heet het. Het Kl gaan Park, gaan, ja. Je, je, het moet is... veel op moeten oefenen op de naam, maar... Ja. Het is een Goed van jou. Maar daar uh, Rond uh, kwart voor twaalf gaan we daarmee praten. Dus een vol programma. En we gaan eerst even muziek draaien. Uitgezocht door uh, Maya Kop, onze technicus van dienst. Van, van dienst, dienst zeiden ze, zei ze al. De... Zeg maar ja. Wat gaan we draaien? Uh, Lambada. De Lambada. Nou, dan ga ik ja, even ja. mijn rokje aantrekken. Ja, zeker. De Lambada. je kent het niet, hè? Kent het, kent het niet. Het is vrolijke muziek om mee te beginnen. Vrolijke, vrolijke muziek, vrolijk. zeker. Ja. zeker. Ja. En, en, en, en uh, zomers ook. Ja, ja, zomers een beetje. Ja. En, het is prachtig weer. Ja, wat heet. Goed, tegenover ons uh, zit uh, Nienke Morat Welkom, uh, Nienke. En Nien Nienke is de nieuwe, wel. nieuwe directeur, is het eigenlijk, hè? Van uh, Pluspunt. Ja, klopt. Um, nou, ze is opvolger van Remco Winia. Die uh, is op 1 januari naar de woonstichting Annapolona gegaan. Ja. Ja, dat zou heel dus goed kunnen. Uh, maar ja. goed, hij heeft het ook redelijk lang gedaan. En, uh, uh, had jij gesolliciteerd op deze baan of niet? Of ben je gevraagd? Nee, ik heb gewoon gesolliciteerd. Oh, gesolliciteerd. Ja, ja, ja, ja, Dat is een redelijke procedure, hè? Soms worden mensen ja. gevraagd natuurlijk, maar... Ja, uh, dat kan ook nog. Nee, ja, ik ja. hoorde ervan in uh, december, dus zo lang. Uh, Loopt het dan? Moet ik wat meer uh, Nee, die kan ook zo naar beneden. Oh, ja. okay. Nee, oké. Okay. Je hoorde er van een december en toen dacht je van nee, is... Uh... Ja, en het welzijnswerk en uh, Zandvoort, dat vond ik wel een hele interessante combinatie. Ja, ja. Maar waar kom je zelf vandaan? Ik woon in Hillegom, okay. maar ik heb uh, vijf jaar in Zandvoort gewoond. Dus je kent het oh, je goed. je heel vijf jaar in Zandvoort gewoond. Ja, dus je kent dus je het, ken het wel, wel een beetje. Een beetje dus vandaar dat ik ook dacht van, uh, dat ja. vind ik leuk. Ja, leuk. Ja, ja. en ja. ik ben niet verplonnen om weer terug te gaan hierheen. Nou, wie weet. Hè? Wie weet. Weet het maar nooit. Kan dus betalen. Kopen. Hoge, ja. oh, gekoopde oh, huizen staan hier, dus niet ja. van. Ja. <laughs> en wat, wat trok je aan in die, die zeg advertentie, maar die, die je zag? Uh, nou ja, het welzijnswerk sowieso. Ja, maar dat nou. deed je al, hè? Dat deed, dat je al. deed ik al. En uh, het werken uh, heel dicht bij de mensen, met de inwoners samen, met vrijwilligers. Ja, dat spreekt me gewoon ontzettend aan. Ja. Uh, ik heb natuurlijk even bekeken, wat gebeurt er daar? Uiteraard. en uh, Wat ja. doet het pluspunt allemaal? Ja, ja, ja, en toen zag ja. ik dat ze zo ontzettend veel activiteiten hebben. Heel veel, hè? Ja. Heel veel ja. activiteiten. Heel veel vrijwilligers, hè? Ja, ook ja. 220 ja. vrijwilligers. 220? Zo, 220. Goeiedag. ja. Had je die ook in, want daar heb je gewerkt natuurlijk, in hele en Lissen. In Illegom, ja. Een, alleen en en Lissen? nee dat klopt. En ja, Lisse. Lisse. Nee, we hadden wel iets minder, iets van 150 ja? okay. vrijwilligers. Dus ik vind het wel heel bijzonder. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Dus toen ik dat zo las, dacht ik: Nou, dit is volgens mij een hele mm. mooie club uh, om ja. te gaan werken. Maar de betrokkenheid bij Pluspunt is altijd uh, groot geweest in ja. worden. Mm -hmm. ja. En dat is wel fijn natuurlijk als je genoeg uh, vrijwilligers hebt. Want die heb je nodig ja. natuurlijk ook. Die heb je absoluut nodig. Ja. En de komende ja. tijd ga je veel uh, dingen uh, uh, bekijken en zien. En, ja. Uh, zoals? Z zijn er al uh, afspraken gemaakt? Nou, ik ga dus uh, naar die uh, Juttersgelukdag. Uh, dag. Oké, in ja, okay. Ze is tien jaar bestaan, hè? Ja. ja, tien jaar bestaan. En die hebben een hele mooie sessie. Ja. Waarin ze uh, iets met de natuur en de biodiversiteit vergelijken met nou ja, lokale gemeenschappen. Mm -hmm. uh -huh. Er komt een uh, symposium over uh, eenzaamheid aan uh -huh. in april. Daar ga ik naartoe. Waar uh, is Antvoort? In Antwoord. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, zo zijn er allerlei. Uh, Afspraken met uh, Gertjan jan de wethouder. Ja, die, afspraken met de wethouders ja, komen daar eraan, dus, uh, met de gemeenteambtenaren. Ja. Met wie heb je nu gesproken? Of, je werkt er pas een week, hè? Ik ben er pas een week. <laughs> dus ik kan nog niet alles zeggen, maar Vier hele dagen. Uh, ja. hoe, hoe, hoe is dat nou? Als je, als je binnenkomt en je, je werkt een week, ja. heb je, je maakt zoveel indrukken komen ja. er op je af. Ja, dat is ongelooflijk. De, toen ik binnenstapte maandag, toen liep ik meteen bij de balie. Er zitten Ja. Zit de en een van die vrijwilligers die kende ik nog. Oh, die kende je nog? Uit Zandvoort. Oh, wat grappig. Dus wij zeiden tegen elkaar van, hé, hey, jij hier. En zij zei, jij hier. Dus dat was, dat was zo'n leuk ja, begin. Uh, het was op het dag. Flemingplein bij Pluspunt, hè? was Flemingplein, ja. Want ze hebben natuurlijk uh, nog een, uh, een afdeling in het, in het uh, centrum, hè? Bij Blauwe Trip. Uh, Blauwe Trep. Ja. ja. Dus uh, ik zit op zich uh, veel in, in Noord, hè. Zoals ja. het Noord. Daar ja. is, uh, nou, zijn ook kantoren. Ja. Maar er gebeuren ook heel veel activiteiten te trekken. Mm -hmm. En uh, ja, dat is wat ik zo leuk vind. Ja. Het is niet alleen maar een stil kantoor, maar mm -hmm. je ziet meteen wat er gebeurt. Ja, ja. Dus elke dag komen daar mensen koffie drinken, ja, ja. Uh, eten. Eten s'avonds. Er was een uh, nou ja, En al die mensen uh, leer je kennen. Dus ja, iedereen heeft een leuk. praatje ja. en een handen schudden. En, uh, ja. Ontzettend leuk. Als je, ja. uh, zie je verschillen tussen wat je deed zeg maar, in uh, in Helle Gommelisse en, en hier? Zie je verschillen of niet? Wordt er niet veel meer georganiseerd? Of? Het is wel veel, vind ik. Ja, ja het is heel veel. Dat, ja, ik denk dat het wel meer is. Ja? Ja. Mm. En ik weet niet precies waar dat dan ligt. Daar ga ik nog wel achter komen. Ja. <laughs> Waarom dat hier zoveel is. En nou. daar was het gescheiden. Dus we hadden daar een wijkcentrum en we hadden een multifunctioneel okay. centrum. Met uh -huh. allerlei organisaties. Ook dus onder ja. de naam Pluspunt? Nee, onder de naam uh, Welzijnskompas. Oké, okay. ja. ja. ja, ja, ja, dus Pluspunt is een mooie naam, toch? Pluspunt is ook een hele ja. mooie naam. Ja. Ook een hele mooie. Ja. Wat een mooie politiek antwoord. Heel goed. Ja. Um, wat we al vragen. Ja, die, elke week staat natuurlijk die ladder erin. Hè, hier van in, in de krant. Dat heb je waarschijnlijk ook al gezien. Die ladder van Pluspunt. Uh, waarin alle, uh, uh, zeg maar... staat uh, nou, hij deze week ook in. de? Dan uh, nou ben ik aan het bladeren. Nou kan je me niet... Ik... Oh ja, hier deze. doen. Ja. de Pluspuntactiviteiten. Die, die, die zie jij natuurlijk ook wel langskomen. Die ladden die kiezen nou ja, helemaal komt niet. Elke week in de, nou, dit krantje, dat wordt... Uh, nou, krantje, dit is wel nou, een, een hele mooie krant. Een 9.000 ja. exemplaren worden er uh, verspreid ja. in de zomer. Dat wordt ja. goed ja. gelezen, dus... Uh, ja, elke week staat er zo'n advertentie uh, in. Ja, mooi. Ik, ken ik zou hem, hem niet afschaffen want niet. Uh, dat scheelt weer nog hoop geld. Voor, <laughs> <zover de krant. laughs> ja, dan kan je met, met je telefoon, er dus staan allemaal QR-codes ja, in. Ja, dat is perfect. En dat is hartstikke ja, handig. Ja, ja. En dan kan je meteen uh, inspringen. Oh ja, wat ik wilde zeggen, misschien heeft het te maken ook die vele activiteiten, omdat Zandvoort uh, over het algemeen toch een, een dorp is met veel oudere inwoners. Ja. Zou dat kunnen? Ja, de, de, de, ik heb... Uh, ze hebben statistieken gezien die ja. uh, erop wijzen dat het alleen maar erger wordt, erger, maar dat het nog meer wordt. Hè? Het wordt zeker want, meer, het wordt overal mij, meer, maar hier helemaal. Over. Ruim 30 ja. over een paar jaar ja. zijn ouder dan 75. Ja. Ja. Ja, ja is dus, veel uh, hoor. Ze hebben niet allemaal hulp ja. nodig, zoals wij. Ger, jij, uh, moet jij, ja, jij, jij moet jij. Ja, nou, boodschappen doen alleen. Ja, heen. boodschappen doen dan. <laughs> Hoor je al bij de doelgroep? Nee, ja, ja dat zeker. Dus we zijn allebei 70, dus we horen al bij de doelgroep. <laughs> ja. Maar goed, uh, dat zou ermee te maken kunnen hebben dat er zoveel georganiseerd wordt ook. Hè? Ja, dat denk ik ook. Maar misschien ook wel omdat het we toch een gemeest, ja, Veel mensen kennen elkaar. Dus ja, het is tuurlijk. makkelijk om even iets, ja, iets te beginnen, iets ja, te starten. Ja. Van God, doe je mee? Zullen ja. we dit? Ik ja. denk dat dat er ook wel helpt. Maar ja, toen jij, uh, ik neem aan een sollicitatie had met uh, bijvoorbeeld de Raad van Toezicht... Hè, met ja. de Hans van Dinter en van uiten... Uh, ja. uh, toen moest je ook aangeven wat, wat jouw wat jou doelstellingen zijn... of wat je eventueel uh, hier ook wil brengen, zeg maar. Wat heb je toen gezegd uh, tegen ze? oh, wat heb ik toen gezegd? Ja, ik weet niet meer precies wat ik precies heb gezegd. Ik bedoel, ik ga meebouwen aan de visie en de missie ja. van Pluspunt... Ja. Hè, zoals die er is... En de ambitie. En dat is om uh, verder te bouwen aan een sterke lokale gemeenschap. Mm -hmm. um, en daar was ik in hele en Lisa ook al mee bezig. Ja, ja, uh, ja. Op een bepaalde manier, daar heb ik over verteld. En ik denk dat, uh, dat ze ja. aansprak. En een okay. uh, inclusieve gemeenschap, dat iedereen mee kan doen? Iedereen dus, mee kan doen, Dat ja. is bijna niet anders tegenwoordig met ja. allerlei onderwerpen. Nou, maar, maar dat vind ik wel heel belangrijk. En juist dat ouderen ook mee kunnen blijven uh -huh. doen. Hè? Ja, ja. En niet alleen maar van, ga maar ergens koffie drinken. Nee, maar... Hoe blijf je actief? Ja, mm -hmm. ja. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. En dat we in de buurt een beetje naar elkaar om blijven. Mm -hmm. Dat is wel belangrijk. En Pluspunt heeft de AMBI uh, status hè? Ja. En dat is ook een voordeel. Want dan als, je, nou, als je een, een, een uh, uh, gift wil doen... Ja. dan is dat aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Klopt. Dus dat is wel... Het is een oproep om te doneren. Ja, oproep nou, uh, om te doneren. Je kan doneren. Nou ja. Ik ga je gewoon, de... nou, ja, uh, ja, uh, gewoon niet zo zeggen. Ja. Nee, maar dat zijn wel uh, positieve dingen, weet je Ja, zeker, en, zeker, en, zeker, uh, zeker, Absoluut, absoluut. Ja. Um, nou ja, goed, uh, je werkt er één week. Wat, ja. wat ga je volgende week doen? Wat wil je sowieso veranderd hebben? Of is er nog niks? <laughs> nou, ik ben aan het kennismaken. Dus, ja. je is, uh, weet je, alle uh, collega's, ja. Ja. Uh, vrijwilligers leren kennen. Volgende week staan er afspraken met mensen van de gemeente. Ja. Uh -huh. uh, dus daar ben ik niet. Nou, voordat je alle, ja. alle vrijwilligers kent, 220. 220, ik ga ze allemaal af. Ja, ja. <laughs> maar ga je ook de cursussen en workshops af? Ja. Dus ja, ik heb me voorgenomen om langs alle activiteiten ja? okay. een keer te gaan. En dat is toch oh, wel ben een... Ja, daarnaast ga ik nog wel andere ja, dingen doen. Ook. Maar ik ja. ben afgelopen woensdag ook even bij de Blauwe trim geweest. Okay. Ja. Daar gekeken wat ze daar doen. Ook ja. een hele mooie activiteit. Ja. Er zit natuurlijk een beheerder in ja. het café. Nou, ja. Alles even ja. zien. Je moet iedereen even, uh, even spreken. Iedereen even zien ja. spreken. Dus dat ben ik van plan uh, ja. de komende tijd. En ik denk dat je hier nog wel een paar keer komt te zitten. Ja, dat denk ik ook wel. Zeker, graag. En over het als ik nog iets meer kan vertellen over uh, wat we gaan doen ja, en ja. hoe het gaat, kom ik graag ja. terug. Zijn er ja. ook uh, veel vaste medewerkers? Ik bedoel, je hebt dan 220 vrijwilligers, maar er ja. werken ook mensen vast natuurlijk. Hoeveel zijn dat er ongeveer? Er zijn er bijna 30. 30, oké. Okay. Ja. Die zijn een vaste ja. dienst eigenlijk, zeg maar. Hè. Ja, komt de meeste de, wel. Van de opbouwwerker die we straks nog in de uitzending hebben tot... Uh, Pauline. Paulien inderdaad, ja. die uh, uh, komt in de uitzending straks. Leuk. Tot zeg maar, de mensen die daar zitten ook vaak, en, of zijn het ook allemaal vrijwilligers die de Bali en, uh... aan de balie zitten? Aan de balie zijn, vrijwilligers, oh, dat zijn en vrijwilligers gastvrouwen zijn vrijwilligers. Jullie zijn nog op zoek naar een gastvrouw? Vast wel. En, ja, en uh, ja. op zoek naar de hulpdienst, mensen helpen, ja. naar het ziekenhuis brengen ja. boodschappen doen. Ja En, uh, en uh, een balie medewerker. Huh. Per 1 februari vacature ja. voor een vacature ja, vormbaar voor vijf uur, uur per week. Ja, klopt, Ja, klopt Allemaal dat ja. ja, heel graag. Dus hartstikke leuk. Ja. En dus als liefde. mensen zich aangesproken uh, voelen, kijk even op de website. Plus.zandvoort.nl. En daar staat het allemaal op. Maar ben je al tegengekomen dat je zegt van nou, dat, dat hoeft niet. Of dit ga ik snel implementeren. Dat is er nog niet eigenlijk. Nou, ik vind niet dat ik dat na vier dagen al uh, Nee, dat zeggen. is ook een beetje heel raar. nee. Zijn, Nee. Dus ik uh, ga me eerst rustig een beeld vormen van uh, hoe het gaat. Ja. Ja, ja, maar het is wel, wel belangrijk dat je Stamford al even kent, eigenlijk. Hè? Dat helpt wel. Dat helpt wel. Ja. ja, dat helpt ja. wel. En ja. uh, ik bedoel, dan, dan heb je toch een idee wat Stamford wat is. En, uh... Precies. En ik hoef niet zo te zoeken in het dorp. Nee, en, nee. Uh, dat is waar. Je kent ja. de cultuur een beetje. Ja. Ja. En, uh, ik vind het heel fijn dat mensen gewoon heel direct uh, zijn. Uh, ja, ja dat zijn ze, wel ze hier van. wel hoor. Ja, ik hou er wel van. Als je ja. de politiek hier uh, volgt, dan uh, <laughs> zijn redelijk direct allemaal. Ja, ja terecht, ja tuurlijk, dat ja. is wel leuk. Ja, vind ik wel. Uh, Oké, okay, ja. nou Nienke, uh, uh, ik, Dank je wel. misschien dat jij nog iets zegt van dit wil ik nog even kwijt? Of? Nou nee, ik kijk ernaar uit om uh, iedereen te leren kennen, nou ja. iedereen, maar heel veel mensen te leren ja. kennen. En, uh, nou, ja. dan over twee jaar komen we hier terug, als dus iedereen heeft leren oh, dan, uh, En als je een leuk idee hebt, uh, ja. weet je, weet ja, je, nee, ik ben heel laagdrempelig drempelig ja. in de toegang. Van ja, de dat is wel mooi, ja. Helemaal ja, ja, ja. Ja, goed. Ja, maar dat gebeurt ja. wel. Als mensen zeg maar, direct zijn, dan weten ze ook snel te vinden, laat ik ja, zo zeggen. Ja, lijkt me ja. heel goed. He, is toch een ja. zaak? Ja. Ja, nou, hartstikke bedankt voor je komst. Geniet nog van het mooie weer. Ik zou zeggen, ik. ga direct door naar het strand. He, lekker het terras even. <laughs> Dank voor de uitnodiging. Oké, okay, nou, ja, graag gedaan. Ja. Ja, ik moet zeggen, er komen vaak mensen langs van het pluspunt ook hoor. Dat is, want ja, zoals vandaag dan uh, ook over, over de burn-out bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat, ja. Zien, dat zien we dan staan en dan, uh, dan vragen of iemand er iets meer over wil vertellen. Ja, super. En uh, ja, zoals in andere programma's wordt er, worden er ook aandacht aan besteed. En, ja. uh, dus dat, dat gaat bedragen, zeg maar, plus een warm hart toe. Mooi. Laten we het zo zeggen. Juist. Dat hoor je graag. Goed, hè, dat dat hoor ik heel graag. <laughs> Oké, okay, okay. en uh, fijn weekend nog. En succes. En succes. Oké. Okay. Breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sycamore tree Het zijn wel mijn favorieten hoor, dit, uh, dit soort uh, liedjes. Uh, we hebben even wat uh, omgegooid, want uh, af enkele middelkoop kunnen we even niet uh, bereiken. Uh, we gaan wel luisteren naar Carine, die had een interview met uh, Sanne. Een, een, een Zandvoort, 16-jarig meisje die uh, geweldig mooi kan zingen. En uh, ja, ik, dat, dat leek me leuk om dat nu even te laten horen en... Uh, en daarna uh, gaan we luisteren naar een, uh, een liedje van uh, Sanne. Liter, Toch? Okay, prima. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen, Sanne. Je artiestennaam is Sanne. Heb je er zin in in dit interview? Zeker, ik heb er zeker zin in. <laughs> ja, je bent pas 16, hè? Ja. Ja, en nu al zo'n groot talent. <laughs> Dank u wel. Een talent in zingen. Ja. Kun je een beetje vertellen, hoe is het zo gekomen dat je zo goed kan zingen? Want ik heb je pas gehoord bij de bloemenzaak waar je moeder werkt. <lacht> ja. En zij liet een opname horen. Ja. En alle mensen in de winkel waren, of ja, stonden helemaal versteld. Ja, Van wie is dat? <lacht> dus ik dacht, ik wil jou echt heel graag interviewen. Leuk. Um, hoe is het gekomen dat je zo goed kan zingen? Ja, eigenlijk zing ik echt al mijn hele leven... Zolang ik kan praten. Zie ik al. <laughs> um, maar sinds vorig jaar had ik een lastig jaar. En toen um, was ik met een hele lieve vrouw voor het eerst naar de studio geweest. En toen heb ik mijn eerste liedje opgenomen. En sindsdien ging het eigenlijk hard. Maar hoe komt het dat jij zomaar in een studio terechtkomt? Um, ik had het gedeeld. Een keer met die mevrouw. En toen... Wat had je gedeeld? Um, Och, ik kom er niet uit. Sorry. <laughs> ja, muziek. Je had al ja. muziek uh, uh, gemaakt, toch? Want ja. je schrijft ook ja, zelf geloof. muziek. Ja, Ik schrijf ook zelf liedjes. En um, ik dacht, ik ga het gewoon een keer laten horen. Nou. Ik zie wel wat het komt. Ja. En, toen, uh... en wat hoopte je dat ze zou zeggen? Um, ik hoopte eigenlijk meer dat ze me echt zou begrijpen. Oké. Okay. In mijn gevoel en ja. dat soort dingen. Dat is ook een reden waarom ik zing. Ik hoop dat mensen mij daarin voelen. En ook want voel je je soms niet begrepen? heel vaak ja, ja. ook dus... al zolang je kan denken of uh... nee ik voel me wel altijd anders ik heb me okay. altijd anders gevoeld ja en dat het kan niet altijd slecht zijn maar nee het is lastig maar heb je dus in het zingen je kracht gevonden eigenlijk wel zeker ja en hoe wist je dan dat je zo goed al uh, ja, liedjes kon schrijven want je maakt zelf teksten klopt Alleen in het Nederlands of in het Engels? Vooral in het Engels. Vooral in het Engels? Ja. Oké, okay, en, en daarin kun jij je gevoel kwijt? Zeker, ja. Hoe lang ben je bezig met schrijven? Of mm. gaat het gewoon zo vanzelf? Ja, ik zet eigenlijk een melodie aan. En dan ga ik gewoon wat doen. En dan komen de woorden en gevoel vanzelf. Ja, want je hebt nogal wel wat meegemaakt. Ja. He? Je ja. moeder is afgelopen jaar erg mm -hmm. ziek geweest. Ja. Um, ik hoop dat ze beter is... Mm -hmm. Maar dat heeft jou uh, ja, ook inspiratie gegeven? Zeker, dat jaar heeft me heel veel gekost, maar het heeft me ook heel veel gegeven. Wat heeft je het meest gegeven? Ik denk meer kracht en meer dromen. Ja, want ja. je hebt een artiestennaam Sana. Ja. Maar wat betekent dat? Licht. Licht. Vooral licht. Ik wil licht in mijn leven. Ja. Want dat was vooral niet. Ja. ja. Ja, je wordt er ook emotioneel van. Zullen we een stukje luisteren? Ja, let's do it. Klinkt wel echt heel erg mooi. Dankjewel. Ik weet dat mensen die ik het al heb laten horen echt kippenvel krijgen. Ja, fijn. En uh, ja, ik weet natuurlijk hoe, uh, hoe jij was op de basisschool. Ja. Yeah. En als ik nu zie hier tegenover wat voor knappe meid hier tegenover mij zit. Dankjewel. Dat, uh, die ook al zo'n goede visie heeft over wat ze wil bereiken. Want mm -hmm. wat is jouw droom? Ja, mijn droom is echt om ooit in mijn leven een Grammy te winnen. Dat is een hele mooie grote droom. Ja, dat is mijn leven geslaagd. Ja, ja. en uh, hoe kom je toch tot, tot het schrijven van die tekst? Doe je dat uh, uh, zeg maar random over de dag heen? Schrijf je dingen ondertussen op? Of ga je er echt voor zitten? Mm, nou, eigenlijk, ik kom echt overal waar ik ben. Als ik in het tuincentrum ben of in de stad... er komen teksten in me op en die schrijf ik op en dan thuis... Kan je ze verwerken? Ja, probeer ik die op die melodie te zingen. Dus je zoekt een melodie en dan erbij? Of is het juist andersom? Heb je... mm, nee, wel... Uh, okay. Ik heb eerst de melodie. Oké, okay. ja. oké. Okay. En het is allemaal een beetje dit genre natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, want we hebben ook al iets heel moois gehoord... Uh, op basis van de muziek van Ariana Grande natuurlijk. Ja, zeker. Hè? Yeah. Heb je daar een mini stukje of yeah. een heel kort stukje... Want je hebt je eigenlijk jezelf dat ook helemaal aangeleerd, hè? Ja. Ja, dat is wel heel knap. Een kort stukje. Ja. dit opgenomen dan? Uh, Heb je dit een... allemaal in een studio opgenomen? Ja, in Amsterdam. Oh, kun je dat huren? Of hoe uh, doe je dat? Het zit eigenlijk in een school oh. en daar uh, hebben mensen ja, dan hebben ze uren voor de kinderen van buitenaf die dan iets moois willen maken. En dan... Nou, yeah. dus ze hebben je al heel vaak daar gezien? Ja, zeker. Je moet je inschrijven om uh, zeg maar uh, mm. even een half uur of een uur te hebben? Nee, dat niet. Ik werd eigenlijk de eerste keer was dat alleen. En toen uiteindelijk wilden ze me wel. Oké. Okay. We ja. En heb je al vaak opgetreden? Ik heb twee keer opgetreden. Oké. Okay. Ja. En uh, waar was dat? Eén keer was op... Uh, toevallig ook op die school was een nieuwjaarsborrel voor alle docenten. En die kwam ook van mij school. Dat was wel leuk. Ja. <laughs> ja was vond het spannend? Man. Zeker. Maar ik, ik heb echt genoten die dag. Ik okay. vond het heel leuk. En uh, andere was in een... Uh, een soort klein restaurantje. En er waren ook families met kindjes. En dat was heel leuk. Dat was heel oh. schattig. Ja. En dan keken ze ook echt allemaal naar jou. Want daar ja. moet je ook aan wennen. en optreden. Ja, zeker. Die ogen, ja. Ja. ja. ja. Kijk je dan liever niet? Of hoop je dat er gewoon zo'n fel licht op je staat... dat je die mensen allemaal niet ziet? Of heb je echt zo de drive... ik wil dat ze me gaan horen? Ja, dat ook vooral. Ja. Zeker. Maar ook... Um, Vooral als ik mensen in de ogen aankijk, dan zie ik ook dat het hun raakt. Dus dan raakt het mij ook, dus dat probeer ik niet. Maar als ik mijn ogen dicht doe, dan zit ik er helemaal in. En dan ja. gaat dat vanzelf. Ja, want je wil eigenlijk ook een soort boodschap brengen. Ja. En uh, vooral voor jezelf. Ja. ja en uh, heb je alles meegedaan met uh, een schrijverscursusje voor mm -hmm. uh, som schrijven? Of uh, dat heb je wel eens, van die schrijfdagen. Zou je dat leuk vinden? Ja, ik denk het wel. En wil je meer optreden? Zeker, dat lijkt me leuk. Nou mensen, als jullie dit <laughs> horen. Dan uh, ja, wil Sana uh, heel graag optreden. Mm -hmm. En uh, ik denk dat zij jullie allemaal een hele mooie, ja, mooie dag kan bezorgen. Mm -hmm. En tot uh, denken aanzet. Mm -hmm. Want jouw liedjes hebben echt een boodschap. Yeah. En je zegt zelf, ik wil in het licht, ik wil licht yeah. brengen. Nou, ik vind het echt heel knap. Dank je wel. Want je bent nog maar 16. Ja. En uh, nou, hebben we toch maar weer zo'n mooi talent in Zandvoort. <laughs> Dank je wel. Okay. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. FM. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. FM. lost inside, but as always I feel alright, but take the shit out of my head, I just feel like... Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Prachtige, prachtige stem. Mooi hè? He? Carina ja, he? ja. heeft die, Carina heeft die gevonden. Ja, heel goed. En uh, ja, die is er zelf ook heel enthousiast. Maar dit het over. wat we hoorden was een plaat, neem ik aan, die ze uitgebracht heeft. Of? Nee, volgens mij is dat nu niet uitgebracht. Oké. Okay, zijn maar... ze wel mee bezig. Dat een hele mooie stem. En, uh, hele ja, mooie prachtig. Stem. En uh, ja, Zandvoort heeft natuurlijk heel veel talent. Ja, ik noem een dingetje. Ik noem een uh, <laughs> Yves Berendse. <laughs> Ja, ja, ja, ja. ja, dat zei het ja. toch. Ja, nee, denk uh, daar niet licht over, Hans. Ja, uh, eigenlijk is het dingetje het grootste. Eigenlijk, was, wel. Was het, was het, was het Was het, ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay, uh, nou goed, uh, we gaan door met het programma. Want uh, Afke Middelkoop, die het, uh, waarmee, met wie we het zouden hebben over de praktijkondersteuning Burnout, die is helaas uh, niet bereikbaar. Dus uh, dat zou telefonisch zijn. Maar goed, uh, we hebben de boel een beetje omgegooid. We hebben de boel een beetje omgegooid. Want in de tweede uur zou Sandra Lissenberg langskomen. ...van de Buursvereniging Oud-Noord. En die is nu al aangeschoven. Welkom, Sandra. Goedemorgen, Hans. Goede, ja, goedemorgen, Hans. Goedemorgen, Hans. Je wou bijna goedemorgen zover ja. zeggen. <laughs> uh, de Buursvereniging Oud-Noord, Soentje. Waar komt die naam Soentje vandaan? Uh, ja, Soentje met een S. Ja, met een S. Ja. Uh, nou, Soentje met een Z weten we allemaal. Dat is een, ja. een, een, een liefkozing. Soentje met een S hebben we bedacht. Voor mij heeft Peter Verzwijferen, een van de ja. bestuursleden ja. van Soentje... Uh, dat uh, ooit geopperd, omdat de uh, buurt eigenlijk uh, ja, rondom plansoentjes oh, is ja, ja, ja. gebouwd. Het Ten Katen plantsoen, het uh, nou, plantsoentje in de Beekmanstraat, ja, in de Helmerstraat en ja, een plantsoentje ja, van daar zoentje. Ja, ja. Nou, dat is een leuk bedacht in ieder geval. Nou, iedereen weet dat ze dat, dat we vrij actief zijn, hè, die buurtvereniging, met de Rommelmarkt. En, uh, en, uh, ik ben geweest eens kijken met die kinderen op Blijbanen. Uh, op ja. uh, daar zijn ze ook bekend eigenlijk een beetje van hè, in Stamford. Uh, gebeurt er meer voor, zeg maar, voor de mensen die daar wonen zelf? Zeker. We zijn dat eigenlijk steeds meer aan het uitbreiden. Het is uh, even, even terugblikken op de historie. Het is ooit begonnen in de Potgieterstraat met gewoon een straatbarbecue... Ja. voor een aantal buren en een playbackshow. Mm -hmm. En dat is eigenlijk steeds groter geworden. Toen is de rommelmarkt erbij gekomen. En uh, de kinderspeeldag, dus eigenlijk een heel weekend vol... En langzaam is dat uitgebreid. Burendag wordt gevierd. Okay, uh, uh. Kerstborrel uh, met, met z'n allen. Een glaasje gluwwijn of chocomel uh, uh. bij de kerstboom... Uh, nou ja, en, en zo proberen we het steeds meer uit te breiden. Want de uh, nee, nieuwe directrice van het Pluspunt had het er ook al over. Uh -huh. Vereenzaming is een, uh, ja, is een ja, ding gaan aan het ze worden. Binnenkort dus, aandacht aan ja, ja, en ja. ik vind het eigenlijk de, ook de verantwoordelijkheid van een buurtvereniging uh -huh. om uh, ja, daar, daarvoor te zorgen dat het niet gebeurt. Ja, ja, en uh, op, op uh, kleine ja. schaal dan. We kunnen niet alles. Er uh -huh. wonen er veel ouderen, zeg maar, in de buurt? Uh, ja, toch wel? Ja. Ja, maar er wonen eigenlijk ook verspreid over heel zomer natuurlijk. Ja, maar -Noord... Het is ook bij ons in de buurt, ja. Ja, het, het okay, verloop ga... is niet zo groot. Dus uh -huh. als je nog op jezelf blijft wonen, dan uh, ja. of kunt blijven wonen, dan, dan blijf je nog wonen. Ja, begrijp ik, we gaan even Gert op de orde roepen, want die staat hier tussendoor te blijven. <laughs> Kun je misschien daar even gaan bellen, Gert, dankjewel. Maar in ieder geval, uh, uh, ja, de betrokkenheid is groot in de buurt. Hè? Absoluut, en dat willen we graag zo houden. Ja, ja. Dus vanuit ook de sleutelhangeractie? Nou, dat bedoel ik. Daar, daar, wilde je eigenlijk, daar hadden we eigenlijk uh, over uh, gebeld. Die, die sleutelhangeractie. Uh, wie heeft het bedacht? Want alle nieuwe, nieuwe mensen die erbij komen, zeg maar, die zich aanmelden uh, voor de buurtvereniging. Ja, nou, die in de buurt komen wonen. Oh, die kunnen, komen wonen. De, de, de oh, de nieuwe, nieuwe bewoners, be, nieuwe bewoners ja. in Oud-Noord. Okay. Ja. Dus uh, ja, je, je, je buren kunnen. Kunnen ons tippen, de buurtvereniging ja. tippen op de Facebookpagina of gewoon via een appje. Je kan uh -huh. ook Ik heb nieuwe buren. En dan uh, zorgen wij dat er een folder klaar ligt ja. met alle ja, nodige informatie. informatie ja. Uh, ...de Facebookgroep, uh, de WhatsApp-nummers voor de buurtwacht... De ...dat is Ronde alleen maar calamiteiten, uh, uh, bijvoorbeeld, uh, en, en dan de sleutelhangen. Dus het is eigenlijk een hele kleine geste, maar ja, een tuurlijk. groot warm welkom. Ja, dat geloof ik, graag uh, ja. ja. En hoe weet je nou dat er nieuwe mensen komen? Ja, dat hoor je dan van... Ja, de precies, dat moet je, moet je via via ja. uh, horen, maar ja, dat, uh, ja. in, in Zandvoort duurt dat nooit. Ja, als... Nee, dat, <laughs> dat weet je eigenlijk dezelfde uur al, hè, zeg maar. <laughs> maar uh, had jij het bedacht of niet? Uh, ja. Ja, oh, uh, goed. Nou, niet dat misschien zien, uh, Peter. Of, uh, nee, nee, nee, nee. Jij hebt het gewoon bedacht. Jij ja. zit nu in bestuur. Hoeveel bestuursleden zijn er? Het ja, bestuur klinkt uh, nou, bestuur, heel officieel, maar... maar we zijn. De aanjagers zijn zeg maar. De aanjager, we zijn met z'n vijven. Oh, met de vijven. Ja. Ja. Missen jullie geen, geen buurten? Vroeger waren er heel veel buurtwinkels daar. Een bakker ik, en een. Leek uh, had je natuurlijk. Ja, een uh, bakkerpaap had je ja, daar bakkerpaap. en nog een drogist, ja, ja, Maar ja. dat is allemaal voor mijn tijd geloof ik. Of, of ja. niet dat. Maar het he, nog de, aan, een de viswinkel de had, winkels, had, je, had je nog. Uh, mis ik een buurtwinkel zeker. Ik, uh, ja. ik kwam in 2006, ben ik gekomen <coughs> wonen. En ik kwam vanaf de hoge weg. Okay. Dus ja, dan rolde ik gewoon de dekenmarkt in als ja. ik uh, ja. een ontbijtje wilde, of ik was wat vergeten te kopen. En ik geloof dat ik Bakker Paap nog drie weken heb meegemaakt. En toen was er helemaal uh, ja, niks meer. Ja, zonder is uh, dat eigenlijk. Toen kwam er een, een kapsel in. is ook heel handig natuurlijk. Ja, een brood altijd en, uh, Ja, heerlijk. En nou. Van die hele kleine broodjes. Die koepen we normaal op zaterdag voor ik, ja. 70 cent of zo. Maar uh, ja, je, je bent eraan. Ik heb nu een elektrische fiets. Dus het Droom, is, ja, uh, ja, uh, ja. dus ook Woningen zijn, uh, zijn ook brood nodig. Dus uh -huh, dat is uh, waar. En, uh, ja, dat is waar. Die kleine winkels die overleven, daar denk ik toch niet. Ja, ik, ik, ik directe het, ik, ik, ik hoop het altijd. Uh, ik denk dat als je daar een klein supermarktje neerzet, dat het wel gaat lukken. Dat weet ik niet, weet ik niet. Ja. Ja, Jij en, weet het niet, hè? Hong? Nou ja, iedereen doet toestemboodschappen bij, uh, bij Vomar en uh, Dirk, denk ik. Ja, ja, ja ik, maar, als ik, maar goed. Ik, ik wil nog wel eens denken een avondwinkel. Het, uh, ja, nee, ja, 24, 24 uur open. Ja, 24 vind, vind ik een beetje veel, maar... Ja, maar je je, <laughs> <veel, maar laughs> je <laughs> woont niet in Amsterdam, dat Nee, nee, nee. Amsterdam Beach? Nou ja, misschien is het niet, hè? Ja, dat jong. ja. Hé hey, en uh, wat gaat zoontje? Uh, wat, wat zijn jullie zeg maar, toekomstplannen voor de komende maanden zeg maar? Nou, wat we van uh, het eerste evenement wat op de kalender staat is 21 april, de tweede Paasdag. Gaan mm -hmm. we uh, paaseieren zoeken? Ook met de hele uh, buurt. De paasaas uh, verstoppen. Uh, ja, alle buurtkinderen uh, oh, tot met tien jaar, die zijn, allemaal, jaar, uh, ja, ja, ja. Die zijn ja. allemaal welkom. Uh, wel even vooraf registreren, zodat de paasa's weet uh -huh. hoeveel eitjes die ongeveer moet kopen. Uh, dus die start... Uh, nee, ik, ik, we hadden eerst gezegd half negen. Dat was toch een tikkeltje vroeg. Uh -huh. dus het is nu half tien vanaf tenkate Oké. Okay. En uh, we zijn bezig... Uh, we hebben uh, yeah, via via het, uh, de wethouder... Uh, nou ja, uh, ge... ...vraagt of wij ook gebruik mogen maken van dat ja, rode Ja, het rode, rode kruisgebouw. ik heb het gevolgd. Uh, ja. Dat ja. is, uh, nou ja, we, we, we zijn uitgenodigd voor een gesprek. Dus uh -huh. daar zullen we nog een, de, de documenten voor opmaken. Maar we zouden daar heel graag een uh, koffieochtend voor de, uh, okay, voor de ja. oudere buren... ...in het kader ja. van dus vereenzaming, tegengaan, ja. vereenzaming tegengaan, excuse. Uh, nou ja, gebruik willen maken van hm. dat clubhuis, zodat ze niet... ...of buurthuis, clubhuis, wat is het... Uh, niet te ver van hun huis. Nee, moeten. dat is uh, en toch, he, goed uh, idee. Ja, nou want die, de oudere partij had daar vragen over gesteld hè, in, uh, ja. aan het college. Ja. En, uh, ik heb die antwoorden ook gezien, die zijn ook net bekend, maar er werd nog niet echt een, een toezegging gedaan. Maar nee, dat klopt. Ze vonden het inderdaad de, de, wel een ja, interessant, ja, uh, interessant genoeg om erover te, om te om praten over de en de praat daar praat zijn niet. we erg blij mee, dus dat ja, gaan we doen. Ja, want er zijn natuurlijk nu andere gebruikers van het oude Rode Kruisgebouw. Ja, ik hoef het ook niet de hele week te hebben. <laughs> nee, dat is ook waar. Gewoon één ochtend in de, in, in Eén ochtend de week, week ja. ochtend uh, in de twee weken. maar goed... Uh, twee uurtjes of ja, zo, prima. Ja, ja, en ja, en ja. dat we ook een plek hebben waar uh, de vereniging kan vergaderen. Ja, dat bijvoorbeeld, ja. Het is heel, heel... zou natuurlijk altijd s'avonds kunnen, dus... Ja, precies. Maar het is voor de cohesie die in de buurt is. Inderdaad. En, in, uh... en ook om een oogje in het zeil te houden. Ja. Van, goh, hoe gaat het met die buurvrouw? Of die, ja. die meneer of mevrouw is laat gevallen. Of, of, uh -huh. of, uh -huh. Dat je een beetje ja, uh, ja, een inderdaad. vinger aan de pols kunt houden. Ja, ja. Maar de, de, het, het, het Rode Kruisgebouw is een, een monument, geloof ik, hè? Nou, Klopt dat is het niet het? volgens mij niet, nee. Misschien heel oneerbiedig, kan ik me bijna niet voorstellen. Nee, ik ook niet, nee. <laughs> Ja, ik wel. <laughs> nou, nee, maar dit dit, dit midden in... in, in je kan het helemaal van, van de buitenkant niet zien als je op de... Nee, maar het is BCL wel heel reken. speciaal. Uh, ik heb er nog op de kleuterschool ja. gezeten. Uh -huh. De Josina van de ja, Ende. De Josina van de Ende school. Misschien is het voor jou wat meer... meer voelt het als monument? Ja, dat, ik, ja. Ik, vind het, ik vind het wel een ja, heel... Ja, we stellen ook een beetje een monument, dus... Uh, dat vind ik ja, leuk te kunnen, hoor, want, <laughs> <laughs> Maar uh, nee, volgens mij echt een monument is het niet. Nee, het gemeentehuis wel, maar goed. Hé, hey, luister, um, jij, bent ook nog, jij bent ook betrokken, ook betrokken, maar uh, jij uh, vindt de hockeyclub ook interessant. Jij hebt daar zelf gehockeyd? Ja. En je, en je bent een, een beetje in de geschiedenis gedogen, hè? Ja, de hockeyclub die bestaat uh, 90 jaar. 90 jaar, uh, ja. Afgelopen 5 maart was het de officiële uh, datum, datum ja. dat ze vijf jaar bestonden. En uh, ja, uh, ik, uh, op 5 april uh, organiseert uh, de hockeyclub een uh, reunistendag. Uh -huh. En ik dacht van, ja, om die reunisten gewoon een beetje lekker te maken... Misschien moeten we weer eens oprakelen hoe leuk wij het hebben gehad, ja. met die club. Dus ja. ik ben op mijn eigen Facebookpagina uh, eigenlijk een soort van. Uh, ja, het is, het is een column, een, een artikeltje. elke dag. Uh, uh -huh. Nou ja, elke dag. Misschien ga ik dat niet tot 5 april volhouden. Tot nu toe wel, maar ik ben net begonnen. Uh, iets uh, schrijven, een beetje ludieke wijze, over mm. het verleden van de hockeyclub. Mm. Dus uh, vandaag bijvoorbeeld de, uh, blik ik terug op de mode, op hoe de. De evolutie van de hockeymode. Van lange rok naar overgooier. Uh, protest, we willen meer geel. En, ja, en een ja, rokje. Nee, zei het bestuur. En, en, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dat soort dingen, dat, ja, dat, uh, ja, ja. Leuk. En, Leuk. Uh, nou ja, uh, wat, wat, de, de groundsman. Uh, meneer Speet, hm? Dat hm? die... Uh, Wild trof op de parkeerplaats, waar hij heel handig gebruik van heeft gemaakt. Ja. Dus die heeft niet het hele clubhuis laten poetsen, in de bar, in de lak laten zetten. Ja. En dat soort leuke dingen. Ja, nee, dus. Want Toen ik zelf in het bestuur zat. Uh, oh, je bent bestuur gezeten. Ik ook heb bij secretaris geweest onder Oh. Ja. Uh, toen vierden wij het 65-jarig jubileum. En is er een heel mooi boek verschenen, een lustrumboek, Met uh, daarin de hele historie. Dus daar put ik heel veel informatie uit. Ja, ja, dus dat met, was rond 2000. Toen had je nog niet. Uh, wat je nu hebt, uh, Lisa, hè? Dat, is een, dat is een soort... Nou, Lisa kwam volgens mij niet net heel een beetje veel op. later. Dat oh, okay. ik, ik heb ah. Lisa nog wel meegemaakt. Nee, maar gemaakt. toen ging er veel meer op papier natuurlijk ook. Ja, absoluut. Ook, dat ja. is wel duidelijk, ja. ja. En uh, nu allemaal elektronisch. Nu allemaal digitaal en via een app. En, ja, en, uh, nou, ja, ja, dus nee, ja, ja, we ja, hebben ja, ja, nog echt een ja. naslagwerk wat je in je handen kunt houden. Ja. Gemaakt door Danielle van Hemert, die dat heel knap Leuk? gedaan heeft toen. Leuk. Ja. En uh, ja, over de festiviteiten verder van de hockeyclub, nog een, ja die reunie komt eraan en uh, er zijn nog meer dingen volgens mij. Ja, er mij, zijn nog meer dingen. Uh, nee, ze hadden dus, uh, vandaag hebben ze voor, voor zichzelf een, een feest ja. en eten ja. en dan is er nog een diner voor de trimhockeyers. Ja, dat weet okay. ik heel toevallig, omdat ik ze heb geïnterviewd afgelopen week voor de krant. Uh. Uh, maar er is een, ja, wie het wil weten moet naar sandvoortsehockeyclub.nl ja, en ja. daar staat het hele... Sandvoortse met SCH, SCH he, dat is Ja, heel belangrijk. De ouderwetse manier. Ja, ja, absoluut. En um, ja, die hockeyclub die is wel getransformeerd tot eigenlijk een jeugdvereniging. Hè? Want, ja, ze hebben geen senioren. Ze hebben, nee. nou ja, senioren spelen in de sevens dan. Ja, maar nieuwe... geen, geen competitie, nee, nee, nee, niet, nee, zoals nee, wij dat nee. kenden. Vroeger waren er ook veel uh, dames- en heren teams. En veteranen. En veteranen uiteraard. En tegenwoordig heb je alleen maar uh, jeugdteams eigenlijk. Ja, en de Trimhockje is die en, nog wel. Ja, ja het <lacht> trimhokje dan heb je ook nog. Ja. Ja. Maar die jeugd uh, heet de toekomst, hè? Dat, is, uh, dat heb je wel eens van gehoord natuurlijk. Dus uh, het is belangrijk dat ze die hele jonge jeugd ook uh, nu hebben. Hè? Want uh, je kan je vanaf vier of vijf jaar kun je ja, nog wel inschrijven. Die, die hebben ze, ik, ik geloof alleen dat ze, dat ze heel graag nog wat meer oudere jongens ja, ja, ja, ja, zouden ja, ja. willen ja. hebben. Want die jongens die, uh, ja, die, spelen, die spelen wel maar bij andere clubs en in Zandvoort ja, ik, ja. voetballen ja. ze voornamelijk. Dus ja. ik denk dat het ook heeft... Ja, zo, ja. maar ja, dat is echt voor die oude meiden eigenlijk ook hoor. Mijn dochter Dana, die heeft ook jaren gehockeyd. ze is er nu mee een beetje mee gestopt. Maar ik denk als er een leuk team is voor die meiden van 18 uh, of, of dames 1 dan, ja. dan, uh, dan zou ze wel weer willen beginnen. Maar ja, dat is... Als het eenmaal uit elkaar gevallen is, dan is het moeilijk om het weer uh, op te lappen, zeg maar. Om, om weer tot een team te komen. Goed, Dat weet je zelf ook van vroeger waarschijnlijk. Ja, wij waren eigenlijk wel heel hecht. We zijn, ja? Uh, ja, dat, uh, er was altijd een harde kern en okay. dat uh, was een beetje zwaankleef aan. Mm. En af en toe uh, maakte ja. er weer iemand een uitstapje naar een andere club, ik kwam later wel weer terug. En ja. dat, uh, maar als, als ik zie hoeveel uh, oud-hoogiegenoten ik, ik nog ja, uh, volg op social media of in uh -huh. de telefoon heb staan, dan is dat echt nog leuk. gewoon een, een, een, een hechte ja, vriendschap. Leuk. Ja. Hey, waar kunnen ze dat zien op uh, de uh, Sandra Listenberg? Ja. Facebookpagina. Ja. Mijn, mijn eigen Facebook. Ik maar zet die, het openbaar. Dus als <laughs> je op Facebook jouw naam zeg maar. Ja, uh, dan kan je lezen. Sandra Listenberg in dan kunnen ze dus lezen. Maar ja, er zijn een hoop mensen die iets hebben. Dus die vinden ja, het ja, het ooit, als ze het leuk hè. vinden, dan zijn ze welkom om het te Tuurlijk, lezen. Ja. Natuurlijk, ja. Je bent eigenlijk een, een, een, een duizendpoten, want je, doet ook de, je hebt, hebt gedaan eigenlijk dat barboek. of doe je nog steeds eigenlijk. Ja, ja. als we weer een goede gast vinden. Je ja, wilde we... ooit een boek erover uitbrengen, maar mm -hmm. dat was toch een beetje lastig. denk Dat was het, hè. heel bewerkelijk en bewerkelijk. niemand wilde me helpen. Ja. Meen je dat? Nee. Je hebt mij niet gebeld, maar... Ik, nou, ik, heb, het, uh, ik heb het uitgebreid oh. op, uh, op de socials. Wie kan mij helpen oh, ja, en, om, ja, dan ben ik om de uh, zandvoort <laughs> te horen... Ik vergeet te reageren. ...historie uh, in beeld te brengen. Ja, maar goed, je hebt in ieder geval... Uh, ...een mooie interviews gehad met een hoop mensen. en Gaan jullie er nog mee door? met, uh, uh, met Dolly en Pierricken? Ja, met Dolly. En uh, we, we hebben nog... Degene die, uh, de uitnodiging die we nog hebben staan... ...is met Mick Boskamp over oh, ja. Uh, ja, okay. zijn... Um, Moeder en bonusvader, die onder andere de Chin Chin hebben gehad. Ja, en ik geloof ja. Shaker, hebben ja, het ook ja. had, wat later weer de kipkokerij uh -huh. is geworden. Uh -huh. Dus uh, de afspraak met uh, Mik, die uh, hij staat wel, maar hij moet nog wel gemaakt worden. Uh -huh. Nou, dat is wel leuk. Dus nou, Mik, dus als je luistert, dat dan dat zit nog in het vat. Nee, Mik weet het. Oh, die weet het, ik, uh, die weet het. Dat ligt bij mij, die bal. Dus ik, uh, okay, ik ja. ben daar, ik, ik, ik moet echt. Ja, echt er uh, is zoveel gebeurd in de horeca in Standvoort. Er zijn niet meer mensen die eventueel in aanmerking komen. Ja, ja, er zijn heel veel mensen die zouden in eerste instantie zijn, ze dan heel Zouden ze wel willen en uh -huh. dan later vinden ze het toch wel heel spannend worden. Ja, ja. Maar zijn er interviews voor um, uh, internet? Of? Nee, het is, nou ja, Barboek was inderdaad zoals Hans aangaf, eerst bedoeld als, als ja. boek. Ja. Um, toen werd het een podcast. Oké. Okay. Uh, dat, dat praat wat makkelijker dan uh -huh. dat schrijven. En je kan met je podcast zet je ook overal naartoe. Toen opperde Dolly van ja, zou het niet heel leuk zijn. Om het uh, ook met muziek eronder te doen. Dus toen kwamen we hier terecht. Ja. Ja. Uh, maar ja, dan zit je weer gebonden aan een vast tijdstip. En ja. Uh, ja. Uh, ook, ook een vaste locatie. Ja. Dus we, we, we denken nu dat podcast toch wel meer bij ons past. Ja, dus ook. Denk okay. uh, dan. Uh, nou, ze hebben een leuke afleveringen gemaakt met de met, met uh, Ronald Rietberg, die vond, ja. ik, vond ik heel leuk. En met Hans Bank, de Boeddha-club is veelvuldig genoemd. De naam die eigenlijk in elk gesprek terugkomt is die van Levalok. Ja. Ja, helaas niet meer onder um, ons. Nee, maar, niet meer onder ons. Ja. Uh, maar die heeft toch wel heel veel betekenis. Ja, die heeft heel veel betekenis. Ja. Voor de, We, voor de, wat ik persoonlijk de hè, he, een hele leuke vond... Uh, was met de gesusters Burger, Die ja, een ja, beetje zijsprong de, ja. de, ja. de ja. zij van, de, van de horeca. Ja, die ja, hebben een broodje staan gehad. Die hebben ook ja, de horeca ja. Gespoort, ja. In de, de schoolklaas. Ja. ja. Ja, dus dat, uh, die, uh, die, uh, die gingen zelf ook terug in de tijd... met de jongens van de Bastille, Michel en Mathieu... Ja. Ja. Uh, dus ja, zo, zo. Maar er is ook een hooggeschiedenis te vinden op het strand. Hè? Ik bedoel, uh... Ja, daar heeft uh, nou ja, Dolly met haar broer onder andere over verteld. Hun oh, vader ja, heeft ja. Een, uh, of hun ouders hebben een strandtent gehad. Ja. Okay. En Han? Sorry, ja. Han van, uh, van de Bastille. Van, ja, ja daar was van iemand hartstikke leuk, maar van, no, ik, ho ik hoef niet zo... Nee. zo nee. Nee? Ah, kom op, Han, als je luistert, <grijg> uh, werk eens mee, man. Nou, tijd nee, door. iedereen zijn ding. Dus dit is, dit is, ja, ja, Han is wel een soort van belangrijk ja, in de horen. Ja, er zijn er meer. In de zandversor, ja. Ja. Molly, hè? Ja, Molly. Ja, ja, ja, ja. Zeker, zeker. Ja, er zijn er natuurlijk meer, maar uh, ja, we moeten maar eens nadenken uh, wie daarvoor aan met je zou kunnen komen. En dat geven we wel door dan. Is goed. Ik weet niet wat je telefoon is. nee... Die heb jij wel. We moeten Afke nog even bellen. Oh, het is eventueel bereikbaar. Het is bereikbaar. Nou ja, dat dat u het u niet meer is hoor. Is, uh, uh. Het is nu 5 voor elf. Ja, ja dat uh. kan toch? Ja, maar mij ja. Prima. Prima. Prima. Nou, dan gaan we afscheid nemen van Sandra. En uh, ik wens jou een heel goed weekend. Ik van het prachtige weer. Ja, bedankt. Ik hoorde dat het morgen alweer uh, 12 graden minder wordt. Dus, uh, nee, overmorgen. Oh, sorry, maandag. Ja. Uh, Oké, okay. nou, fijn weekend allemaal. Bedankt Sandra. Okay. En we spreken elkaar. Jo. Ja. Nou, we gaan uh, uh, meteen maar door met uh, Afke. Ja, dat komt. En ze wordt nu gebeld. En uh, en Afke is van uh, ook van pluspunt. Nou, ja, soort van. Een cool. Soort van pluspunt. Dus is, uh, uh, ze doet. Ze heeft een cursus gedaan. Ja. Ze gaat nu naar de vork. <laughs> naar de vork. Oh, naar de vork. En de vork is een uh, is een een, een, uh, een technische term om te laten weten dat de telefoon wordt doorgeschakeld. Ja, ja. Afke. Hallo? Afke, goedemorgen. Hallo? Hallo, Afke. Hallo, Afke. Uh, nou. Nou, dat gaat goed. Ja, ja, uh, ja, je moet gewoon doorzetten. Nou, in ieder geval, afgelopen woensdag uh, 5 maart organiseren de huisdokterpraktijken van Klaven en, uh, uh, van, en van Banning. Banning en voor Zandvoort in Nieuw Noord. Uh, en Nieuw Noord, uh, die ze daar ook zitten een informatiehoud over burn-out. Ja, burn-out is toch een heel groot probleem, hoor. Uh, ja, zeker, ja. ja. Er worden een hoop dingen geschaard onder burn-out tegenwoordig. Ja. En uh, ja, als het even niet meer gaat, dan heb je al snel een burn-out, volgens mij. Dus uh, Afke uh, die, uh, doet daar praktijkondersteuning in, in burn-out. Klopt dat, afge? Goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja, het was een beetje lastig om je te bereiken, maar uh, het is goed gekomen. Ik, uh, ik, ik zei net, ik weet niet of je het gehoord hebt, dat er op woensdag 5 maart die avond was, hè? Of uh, dag, ik weet niet, oei, avond was het, hè? Ja. Themaavond. Themaavond. Ja. Waar, waar was dat? Het was in pluspunt. Denk. Oh, het was in pluspunt. Was, was de belangstelling ja. groot? Nou, voor, uh, voor deze keer niet. Ik denk dat de belangstelling wel groot is, moet ik het nog een keer herhalen. Oké. Okay. Ja, er er uh, het was eigenlijk wel goed dat er niet zo'n heel grote groep was, want mensen kunnen dan ook wat meer vertellen over zichzelf. Ja, begrijp ik. Dus, ah. dus uh, er komt er nog één in ieder geval? Uh... Ja, ja er, was, uh, er is toch wel veel vraag naar. Aha. En wanneer is dat? Nou, die moeten we nog gaan plannen. Oké. Okay. We, we denk ik ergens tegen de zomer aan dat we hem nog een keer gaan doen. Uh, Burn-out, dus kun jij in kort vertellen wat dat nou precies inhoudt? Ja, je zou kunnen zeggen dat burn-out dus eigenlijk het uh, gevolg van te lang uh, stress. Uh -huh. En stresssignalen legeren... Uh, waardoor je hele uh, alarmsysteem, je, je, je stresssysteem in je lichaam overbelast raakt. En dan krijg je lichamelijke klachten, mentale klachten. En dan is het uh, bijna niet meer, dan moet je echt, uh, dan ben je ziek, ik maar zeggen. Ja, ja, worden er niet heel veel uh, dingen uh, geplaatst onder uh, burn-out, zeg maar? Ja, wat, wat we wel zien uh, is dat uh, in de praktijk bijvoorbeeld van Banning, waar ik werk, zien we natuurlijk wel mensen die komen met overspannen gevoelens, hè, uh -huh. overspannenheid. En die zeggen, ja, ik ben burn-out. En gelukkig is dat dan nog niet zo. Als ja, uh, nee, nee. je, dat je overspannen bent, dan kan je nog uh, best redelijk goed het zelf weer herstellen. Uh -huh. Als je een burn-out hebt, dan, ja, dan, heb je wel, uh, dan ben je wel meestal echt ziek. Dan vallen mensen ook echt uit. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar wordt er niet te snel gezegd een burn-out? Of is dat niet zo? Uh, dat...